Nou lieve mensen, ik zie dat ik de vorige week, ik ga gewoon even door, gewoon er helemaal uitgegooid ben, want ik was weer veel en veel te laat met stoppen. En dan ga ik maar eventjes eh, toch weer verder met, eh, met, eh, met deze lezing. En ik ga even zoeken waar ik gebleven was, want... Ah, wat zonde eigenlijk hè, wat, wat een beetje dom, een beetje dom, een beetje dom, maar goed... Het is niet anders en ik kan het nog wel terugvinden, want het was een brief die, die ik ontvangen had. Maar goed, ik zal toch eerst even beginnen. Ja, vanavond een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Atelband. Ik ben wie ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben. Want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, misschien wil je weer even helemaal ontspannen, even lekker zitten, laat de beslommeringen van je afglijden. Voel je rustig worden. Voel de kalmte binnen in jezelf, de vrede, de liefde. Denk eens een beetje goed over jezelf. Je bent een geweldig mens. En je hebt een ziel en je bent een lichaam. Die ziel die is maar beperkte tijd hier op aarde. komt wel weer steeds terug, omdat je toch iedere keer weer dingetjes hebt die je af moet maken. En dan kies je weer een lichaam. Juist die ouders en dat lichaam dat bij jou hoort. Ja, En zo zou je ook kunnen zeggen, ik kies mijzelf nu weer een nieuwe lezing. Ik ga dus in feite even door eh, met de lezing van vorige week, waar ik eh, ja, weer veel te lang ben doorgegaan. En, eh, nou, misschien vind je het prettig om het vervolg te willen horen. En ik vind het ook prettig om te doen. Zet nog even je beide voeten naast elkaar op de grond. Voel je de verbinding met de aarde door je voeten heen? Je voelt de verbinding met. En voel die twee energie in jouw lichaam bij elkaar komen, bij je zonnevlecht. En adem rustig in, houd die adem even vast. En adem rustig uit. Oh ja, ik kan over deze ademhaling heel veel vertellen. In de loop van de tijd is me zoveel opgevallen en ja, ook aan inzichten naar me toe gekomen. Als je dan ergens over nadenkt, dan is het gewoon, het is niet, ik zeg niet, dan lijkt het wel, maar dan is het gewoon dat je van alle kanten informatie krijgt. Het valt je toe, omdat het je toevalt. Zo dus ook over deze ademhaling. Die dus een goddelijke ademhaling genoemd wordt. En die in het verre oosten ook al duizenden jaren oud is. En adem nog een keer in. je adem even vast. En adem rustig uit. Adem nog een keer in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Hoe rustig je hiervan wordt. En wat een prettig gevoel het voor je is. Ook al doe je het maar één keer in de week. Maar misschien wil je het jezelf wel wat vaker geven. Geef dit aan jezelf als cadeautje. Iedere avond voordat je gaat slapen. Of iedere ochtend als je wakker wordt. Zo de dag te beginnen. Of als je het echt druk hebt en je zit op een vergadering. En oh, je zit te denken wat je allemaal nog moet doen. Nou, dat schiet ook niet op, hè. Nou, dan kun je aan deze heerlijke ademhaling denken. Niemand dit merkt, hoor. Ze merken het wel, omdat je rustiger wordt. Je kunt helder, helder door nadenken. Je voelt ook die vermoeidheid niet meer zozeer. Als het gevoel, als je in zo'n vergadering zit, dat je oh, je ogen wel even dicht wil doen. Maar ja, dat doe je dan niet, want ja, als anderen dat zien, dan oh, nou, dat is ook allemaal heel gedoe. En daarom drink je maar weer een kop zwarte koffie. Dus je zou je kunnen afvragen of dat goed is voor je. Dat is niks mis met koffie, maar als je het maar puur zo drinkt. Zodra doe je, doe je er een zoetje in, of melk, of suiker. Of koffie gewoon. Dan is het geen koffie meer. En eigenlijk is het dan schadelijk voor je lichaam. Maar de koffie zoals die bedoeld is, gewoon om los te laten, letterlijk en figuurlijk. Daar is koffie voor onder andere. Maar net als met alle andere dingen die we zijn tegengekomen in ons leven, kunnen we hier ook weer niet maat houden, en willen we het in grote hoeveelheden tot ons nemen, net zoals sigaretten, drank, drugs, noem maar op. Terwijl ik me nu ineens bedenk, ja, als je dan bij zogenaamde primitieve volkeren ziet, dat ze wel eens in het jaar een bepaalde ceremonie hebben, waarin een, een lichte soort van druk, of een verdorvend middel, wordt gebruikt om iets te openen. Misschien een chakra te openen of een, of een blokkade op te heffen. Dan zou je kunnen zeggen, wat is daar nou mis mee? Nou, ik denk niets. Maar ik denk wel dat het goed is onder de begeleiding van de ouderen uit zo'n groep te doen. Die weten waar ze het over hebben, die weten kunnen misschien ook de, de chakras zien die geopend moeten worden. Die weten van de hoogte van het bewustzijn, die weten de trilling, die weten exact de hoeveelheid. Ik denk niet dat het dan schadelijk is, maar zoals wij dat weer zijn gaan doen op deze wereld. Iedere dag in enorme hoeveelheden en kijk wat er van komt. Ook dat is natuurlijk volslagen, eigen verantwoording. Het nooit genoeg willen hebben. Altijd maar meer willen hebben. Ja, en als dat bij je hoort, ja, ga je gang. Maar altijd met eigen verantwoording. Want je verliest zoveel tijd van je leven. waar je niet meer weet dat je al die jaren, ja, toch eigenlijk onbewust aan door te brengen. Maar goed, ik wou het helemaal niet over de hebben. Ik wil eigenlijk verder gaan met waar ik vorige week ben opgehouden. Ja. Even die, die mail nog even zien te vinden. Ja, waar had ik het over? Ja, mensen die naar de astrale wereld gaan. Mensen die sterven, soms in een groep tegelijk. En de mensen die achterblijven, die natuurlijk hun verdriet dienen te voelen. Want als je niet weet wat verdriet is, hoe weet je dan hoe je ermee om moet gaan? verdriet dient, dient werkelijk tijd bij een mens te hebben om, om te begrijpen, maar ook om los te kunnen laten. En bij de ene is het binnen een dag en de ander doet er een jaar over. Maar ik ken ook mensen die er maar niet van af kunnen komen. En ook daar heb ik een diepe liefde en respect voor. Want ze denken dat als ik het loslaat, dat ik die ander dan ook echt kwijt ben. En nu houd ik die ander nog bij me, met mijn verdriet, en die is er dan nog voor mijn gevoel. Ja, dat is ook een manier om met je verdriet om te gaan. Maar je mag zelf bepalen wat voor soort verdriet het is, zonder te willen oordelen. En het is te hopen voor henzelf dat ze kunnen loslaten. Want het is een vasthouden van iets dat er niet meer is. En het heeft met het eigen bewustzijn te maken. Het heeft dan niet meer te maken met de mens die overgegaan is. Dat heeft met de emotie van de mens of de mensen die achterblijven te maken. Ja, er was de vraag, en ik weet niet meer of die nou vorige week uitgezonden is of niet, maar de vraag was of, of het goed was om een, kaars, om een kaars naast een portret of bloemen naast een portret te zetten. Nou, ik denk niet dat het erg is hoor. Als je dat wil doen, moet je dat doen. Ieder mens gaat er op zijn eigen wijze mee om. Net zoals ieder mens ook bepaalt om begraven te willen worden of gecremeerd. Met begraven is er nog iets waar de achterblijvenden naartoe kunnen gaan. Met cremeren is, ja, dan dwing je eigenlijk de ander om er goed over na te denken. Mijn gevoel gaat meer naar het laatste uit, maar ieder ander moet er op zijn eigen wijze over denken. En alle manieren zijn goed. Er is geen oordeling. Het ene is niet beter dan het andere ja En de vraag was of het belangrijk was om dit allemaal los te laten, hè? Om, om het verdriet los te laten. Ja, dat moet je helemaal zelf weten. Als je zo rustig in die ademhaling bent, dan kun je erover nadenken. Dat kun je ook doen als je een lekker stuk door de duinen loopt, of door, langs het strand, of door de bossen loopt. Dan kom je werkelijk tot goede gedachten, dan kom je tot jezelf. In de natuur hoor je ook jezelf... Praten, hoe je op jezelf nadenkt. dan hoe je die woorden in je hoofd, dan kom je tot rust, dan kom je tot de vrede in jezelf. Dan kom je ook langzaam van je verdriet af. Ja, de vorige keer zei ik ook dat je kunt blijven zitten in dat verdriet. En dat is gewoon een volslagen eigen keuze. Het is altijd jouw eigen keuze. Jij bepaalt of het goed is voor jou of niet. Daar gaat niemand anders over. Maar misschien wil je erover nadenken dat als je in het verdriet blijft zitten, maar dat dient gewoon zijn eigen tijd te hebben, kan niemand tot een snelheid brengen. Dat dient je zelf op te lossen. Dus als je daarin blijft zitten, dan hou je ook degene die overgegaan is, die hou je vast. Ook zij kunnen niet verder. Ze zijn min of meer gebonden om bij je te blijven, bij je te, bij je te hangen. Je ziet wel eens in sommige overleidingsadvertenties, zie je wel eens staan dat mensen schrijven, dat de ander die overgegaan is altijd altijd in hun hart uh, zal blijven altijd aanwezig zal zijn of iets van die aard het is dus de wens van de mensen die achterblijven en kijk maar eens ze, ze hebben het eigenlijk altijd over zichzelf hè? het enorme verdriet wat de achterblijvende hebben als je daarop let dan zie je het gewoon iedere keer zonder oordeel, hè? gewoon door en na te kijken. Het is maar enkeling die de ander laat gaan. Die zoveel liefde heeft voor die ander, dat hij kan zeggen, ga maar, het is goed zo. Maar dat denken aan, dus of over het eigen verdriet, dat het moeilijk was om die ander los te laten. Het is de wens van de mensen die achter leven Een wens die haaks, haaks staat op de evolutie van de ziel die overgegaan is. De ziel zal tijdelijk toch wel niet verder kunnen, kunnen komen, want hij wordt vastgehouden als het ware. Denk erom, dit zijn allemaal energieën waar je mee omgaat en waar wij mensen mee bezig zijn. Alles om ons heen is energie, is trilling, is liefde. Maar in die liefde ja, zitten ook afstanden, laat ik het zo maar zeggen, eh, waarin vormen zitten die de liefde nog niet gevoeld hebben maar wel medelijden en emotie. Pas als die ruimte opgelost is, wordt die ruimte ogenblikkelijk weer ingevuld en gevuld met liefde. Die was altijd voor liefde, maar die ruimte, die werd even ingenomen door een emotie van de aarde. Als die liefde, die liefde dus, waarvan je ook kunt zeggen, God is liefde. Als die liefde gevoeld wordt, is er geen medelijden meer en geen emotie meer. dan komt de diepe, diepe liefde daarvoor in de plaats. Nou, eigenlijk dan ook niet daarvoor in de plaats, want de liefde, zoals ik al zei, was er altijd al. Alleen, dan wordt pas de liefde gezien en gevoeld. Want de liefde is... Wij leven op deze aarde en iedereen heeft een ander bewustzijn, heeft een andere trilling. Alles wat dat betreft loopt door elkaar. En zo zien we dat ook ieder van ons mensen weer apart reageert op rampen, gebeurtenissen. En alles heeft met dat bewustzijn, die trilling, te maken. Hoe je erover nadenkt, of helemaal niet over nadenkt, of hoe je met de emotie omgaat, En natuurlijk worden rampen na de gebeurtenissen helemaal anders als je naasten, herkennen, familieleden daarbij betrokken zijn. Wat is er verwarring, verdriet, de enorme emotie. En die moet er ook zijn. Om het verdriet te verwerken. Om met die schok om te kunnen gaan. En de tijd. Te gebruiken die nodig is om het verlies te verwerken. Mensen kunnen in en in verdrietig zijn. Het lijkt alsof het van nu is, van deze gebeurtenis die ze meemaken, maar eigenlijk is die gebeurtenis een vervolg op iets wat al veel eerder is gebeurd. Je kan het verdriet een totale ontlading meemaken. Ik wil me er niet van afmaken door te zeggen dat de mensen altijd zelf bepaalt hoe ermee om te gaan. Maar er zijn vele wijzen van het verwerken van verdriet. Maar geef er altijd eerst je eigen erkenning aan. Dan heb je maar verdriet. Dan is het maar zo. Het wonderlijke was dat die mensen waar ik zoveel verdriet van had, ooit in mijn leven, dat ze overgegaan waren. En dat het moment kwam van accepteren, eigenlijk het verdriet zomaar voorbij was. En dan vroeg ik mij weer vroeger dan af, oeps, was dat eigenlijk de bedoeling? Moet ik niet heel hard huilen nu? Nee. Wat ontdekte ik toen ik kind was? Heel apart. Dat je er bijna klinisch naar kijkt. Maar die liefde voor die ander zo diep voelt. Dat het niet pijn deed hoe het neemt. Maar dat je het die ander gunde. dat je wist al het altijd al geweten dat het leven niet ophoudt. Het leven gaat altijd door. We zijn een ziel en we hebben een lichaam, tijdelijk. Die ziel zijn we altijd. We komen alleen maar even terug op de aarde om wat snelheid te maken in onze evolutie, in onze ontwikkeling snel van ons ego af te komen in 60, 70, 80, 90 jaar nou, en als je 100 bent en je hebt het nog niet begrepen nou, zeg dan doe je er gewoon nog een leven over is het niet zo? je kunt er ook nu over nadenken Het leven houdt gewoon niet op. Het gaat gewoon in een andere vorm verder. En vooral, vooral in het begin heb je ineens door dat jouw lichaam op de aarde is achtergebleven, want je voelt het nog gewoon, je ziet het nog. Je gaat er gewoon mee om. Je ziet buitengewoon lieve aardige mensen om je heen. En als je aan iemand denkt met zoveel liefde, die zie je dan ook gelijk. En je vraagt je niet eens af hoe dat komt. Dat komt later. Want je wordt best wel in de gaten gehouden. De liefhebbende zielen om je heen. Dus doodgaan is echt het einde niet. Het is het begin. Het is een nieuw begin. Als je daar bent, daar... Ook hier is, tegelijkertijd is. hangt er maar vanaf uit welk gezichtspunt je het bekijkt. dan ben je ook hier, maar je bent ook daar. De mensen die daar zijn, dus overgegaan zijn, kunnen rustig ook hier komen. Hier worden dus sommigen. Gewoon gezien, kinderen kunnen dat goed. Mensen die nog die nog gewoon in zichzelf geloven. Die kunnen in die andere dimensie, in die andere trilling gewoon zien. Leven gaat gewoon door. Anders en toch gewoon. De astrale wereld of de hemel, nou, maakt mij niet uit hoe ik het noemde, Die leeft hier gewoon doorheen. Soms voel je de aanwezigheid van iemand, niet doordat je iemand Opgeroepen hebt, want dat is de bedoeling niet. Maar elkaar laten, soms raak je iemand, of een bepaald paar, of een bepaalde geur die iemand gebruikt, of tabakslucht, of soms ook wel wierook, een bepaalde vorm van wierook, een bepaalde geur. En dan moet je onmiddellijk aan diegene denken. Nou, dan worden even later je gedachten wel weer door andere dingen in beslag genomen. Je hebt even aan die persoon gedacht en je dacht: hé, hey, lijkt wel of die nu even bij mij is. Wat heerlijk, wat mooi. En dat is goed. Elkaar te laten, ook in die astrale wereld. Die mens die overgegaan is, die is waar aan een nieuw leven, een verdere invulling van zijn leven, begonnen. Als mensen van de aarde verdriet hebben. Ik zei al, heb verdriet, dat moet ook een plek hebben, dat moet een plaats hebben. En neem die tijd om dat verlies te verwerken. Maar ook hier weer. Dat verlies lijkt, dat verdriet, dat verlies lijkt minder erg te zijn. Als er op een esoterische, spirituele wijze over nagedacht wordt. Accepteren gaat sneller. De emotie is nauwelijks aanwezig. En de mogelijkheid is daar. Om hoe erg het ook allemaal is, de ander of die anderen die overgegaan zijn. Deze nieuwe vorm van leven in hun verdere levens te gunnen. Of die levens nou hier op aarde of in de astrale wereld zijn. Maar om die te gunnen. Die mensen hebben een uitwerk, uitwijkmogelijkheid. In onze uittredingen, in onze dromen die in kleur zijn dus. Zijn we in staat om de ander te zien? Ik kan niet zeggen op gezette tijden of bepaalde tijden, want ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar we kunnen de ander zien. Ik dien er toch wel wat aan toe te voegen als de emotie verwerkt is. Als er geen emotie meer is. Dat hangt altijd van jouzelf af. Ben je daarmee aan de slag gegaan? Heb je dat goed begrepen bij jezelf? Heb je de bitterheid, de pijn, het verdriet, de verwachtingsgevoelens verwerkt? Je boosheid misschien? Of het klagen dat jij nu alleen overgebleven bent? Heb je dat verwerkt? En kun je nu vrede hebben in jezelf, dat de ander gegaan is? Vrede, liefde voor die ander hebben? Zonder welke vorm van klagen dan ook? Dan kom je in een ander gebied terecht en zul je op een gegeven moment je afvragen... Hoe gaat het nu met die ander, zonder de emotie van het verdriet? En zul je op een moment, zonder dat je je dat bewust bent, of dat je dat van tevoren weet, toch die ander zien Het lijkt altijd wel erg voor de mensen die achterblijven. Maar hebben we er wel zo van nagedacht dat als de ziel naar de aarde toe gaat vanuit de astrale wereld, dat die dan ook, nou, laten we zeggen, doodgaat en dat die op de aarde geboren wordt, die laat daar ook geliefden achter. Maar die weten, oh, die gaat weer een heel leven tegemoet. Tot alles weer leren. We leren zinnelijk te worden, te leren lopen, praten. Weer naar school misschien. Woordjes leren rekenen. Alles weer opnieuw doen. Om weer die levensopdracht te vervullen. Weer die dingen te leren die, nou, je vergeet waren in een ander leven. Het vorige leven. Op aarde. Al die zielen die achterblijven, die moeten zo'n ziel die geboren wordt, toch maar laten gaan. En ook voor die ziel die geboren wordt, die baby dus, is het hartverscheurend. Die komt op die kille, koude aarde terecht en die schreeuwt het uit. En zie je, het is zo dat als de ziel op een gegeven moment weer teruggaat naar die astrale wereld, mensen die achterblijven, mensen die verdriet hebben, die die mensen niet willen laten gaan, die niet weten wat er gebeurt, die bang zijn, die denken dat die mens helemaal weg is. En die denken dat de dood het einde is. En dat er alleen maar één leven hier op aarde was. Hoe triest. Wat een verdriet. Hoe groot is het verdriet dan wel niet. Die niet de troost hebben. Te weten. Dat die ziel opgevangen wordt. Na dit leven. In wat wij de dood noemen. Opgevangen wordt door. De zielen die... Die hem met zoveel liefde binnenhalen, weer terughalen. Maar misschien inderdaad ook de vader, de moeder, de geleide geest, de zielen die eeuwen en eeuwen bij die ziel geweest zijn. En die in het leven op aarde niet meer in de herinnering kwam van die mens. Dan voelen ze in jezelf. Dit weet je toch allemaal? Als je rustig over nadenkt, is niets jouw vreemd. Maar weet je dat je de verantwoording hebt voor jouw leven. Dat je dit leven af moet maken. Moet. Want het is jouw leven ga je te vroeg, dan moet je dat toch weer inhalen, want die energie die gaat door, die is voor een bepaalde tijd, en die bepaalde tijd dient volgemaakt te worden. Stel dat je eerder gaat dan je bedoeling was, dat je nog, laten we zeggen, tien jaar te gaan had, of acht maanden. Zie, het is zo voor je, dat je dan de gelegenheid krijgt als ziel, om die tijd weer voor, vol te maken. Je grijpt dat met beide handen aan. En je wordt weer geboren. En je denkt, oh ja, tien jaar. Of drie maanden. Of twee jaar. En dan heb je je plicht gedaan. Je bent, je bent goed omgegaan met jouw energie. Want je had nog een bepaalde tijd op aarde te leven. Maar zien wat het bij mensen brengt die achterblijven. Het verdriet wat ze om jou hebben. Het is een ander aspect van er eerder uit willen stappen. Realiseren wij ons dat wel? Dat als wij zeggen, nou ik heb er eigenlijk wel genoeg van hoor. In welke vorm dan ook. Dat het consequenties heeft. Dat jij daar verantwoordelijk voor bent. Dat die tijd die voor jou stond, die heilig is. Dat het energie is die van jou was. Dat je het weer vol moet maken. Dat je dat opneemt te maken. Het is altijd erg voor mensen die achterblijven. De mensen die overgaan, gaan gewoon weer verder met hun leven. Het is alsof ze in hun droom leven. Ze nemen gewoon hun eigen bewustzijn mee. Dan zou je erover na kunnen denken hoe belangrijk het voor je is om Iets aan jouw bewustzijn te doen, terwijl je nog op aarde leeft. Nergens anders kun je zo'n vaart maken met je bewustzijn als op deze aarde. De gewoon om te gaan met het leven van alle dag. De om te gaan met jouw moeilijkheden, met jouw zorgen. Met jouw leven, met jouw minder leuke kanten. Je neemt altijd je eigen bewustzijn mee. Daar ben je altijd verantwoordelijk voor. want sommigen zullen het niet eens merken als ze overgegaan zijn. Het leven lijkt gewoon door te gaan. Er zijn mensen die in een, laten we zeggen in een café omgekomen zijn en even gaan drinken waar, of gewoon normaal op straat of waar in hun huis. Anders krijgen we weer mensen die zeggen: nou, niet altijd in een café hoor. Nou goed, maar waar dan ook gewoon overgegaan zijn omdat ze te veel dronken, nou noem maar wat, of te veel drugs gebruikten, of wat dan ook wilden doen, om, zonder dat ze wisten dat ze over zouden gaan. Ze gaan gewoon weer door met wat ze het laatst deden. Ze hebben niet in de gaten dat ze dood zijn, dat ze in die andere wereld zijn. Want wat zij zien, is dat waar ze in waren, in het leven hier op aarde. Ze drinken nog door en zo zijn er plekken in de astrale wereld waar mensen bij elkaar op deze manier hun tijd doorbrengen. En sommigen hebben niet in de gaten dat ze dat honderden en honderden jaren doen. Ze hebben geen idee. Of dat ze voortkruipen over het zand van de woestijn en dat ze niet weten dat ze allang dood zijn. Of dat ze nog in een oud huis aanwezig zijn en nog steeds de dingen doen die ze deden toen ze leefden. En niet weten, niet realiseren, dat ze al lang, misschien wel honderden jaren, overgegaan zijn. En dan komen er inderdaad zielen. Als deze zielen zelfs, zelf een vorm van bewustzijn hebben opgebouwd, na zoveel eeuwen misschien, dat genoeg genoeg is, dat er misschien in de verte een lichtje is, dat ze nieuwsgierig worden en eindelijk uit een vreselijke isolement stappen omdat ze het zelf willen. En sommigen weten het al, alles hangt van het bewustzijn af, dat is de toegang tot hun eigen bestaan in de astrale wereld of de kosmos. En sommigen wisten het vanuit een diep gevoel van binnen, door juist met die groep, die gehele groep over te gaan. Zal het dan waarschijnlijk ook wel gevraagd worden? Ja, en zelfs s'avonds wordt er wel eens gebeld op mijn kantoortelefoon en daar is even niks aan te doen. Ja, ik zei dat met een groep, hè, dat, dat je dan wel eens over kon gaan. Inderdaad. Dan weet je het diep van binnen. Ergens in jezelf weet dat gewoon. En waarom zul je dan waarschijnlijk afvragen, waarom dan? En als je dan je dat afvraagt in, met je aardse hersenen, met je linkerkant, het rationele denken, dan kun je daar geen antwoord op geven. En voor mensen die anders denken, en daar het antwoord op geven, zal voor vele mensen die het niet begrijpen, zo, zo ja, zo lust ik er nog wel eentje. Allemaal wel eens meegemaakt, hè. Maar dus de esoterische, laten we zeggen, de spirituele wijze van denken, is anders. Het is niet een vergoelijken, maar het is een, ook niet een verklaring zoeken. Maar het gebeurt nog alles dat bepaalde groepen mensen, al, misschien al duizenden jaren geleden, een afspraak gemaakt hebben, om op bepaalde tijden bij elkaar aanwezig te zijn. Of om de juiste inzichten te verkrijgen, de heilige woorden te mogen horen, naar zoveel levens, en dan alleen, niet zonder een restrictie, maar dan alleen als, als die mens in al die levens, wat aan gedaan heeft om, om verder te komen. Misschien tien keer gevallen is, maar toch ook weer een heleboel hier opgestaan is. Om dan op één dezelfde tijdstip met elkaar samen te komen. En elkaar ook te herkennen. Zo kan het ook zijn, zijn dat bepaalde groepen met elkaar... Bij elkaar komen na zoveel duizenden jaren ook die afspraak gemaakt hebben. Of misschien wel honderden jaren als we wat dichter bij huis blijven. Om op die bepaalde tijd over te gaan. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat met z'n? Met 103 of 90? of 200 mensen of een paar duizend en kijk die zielhelden worden afspraken gemaakt in die en die tijd dan en dan nog heeft die mens, die ziel heeft de vrije wil om het wel of niet te willen en sommige Denk, ik ben nog niet zo ver, want ik heb net een kind gekregen, of ik heb net dit of net dat. Maar als het afspraken zijn, dan zijn het afspraken. Dan zal het ingevuld worden. Maar nogmaals, in het aardse, emotionele denken, is het altijd moeilijk. Zo verschrikkelijk moeilijk voor mensen op de aarde om hierover na te denken, om hiermee om te gaan. Omdat we bijna allen in de emotie van de gebeurtenissen verstrikt raken. En daarin meegezogen worden. Maar bedenk altijd dat jij dat zelf toestaat. Als je de werkelijke liefde voelt... die pijn dan bijna weg is, minder is. Als we werkelijk vanuit die onvoorwaardelijke, onvoorwaardelijke liefde kunnen denken, telt de emotie niet meer en is men in staat om verder te kijken, in andere werkelijkheden te kijken. Dan krijgt het leven een andere betekenis en is het leven lichter, plezieriger, het verdriet is er wel, maar er kan mee omgegaan worden. En het is niet meer zo zwaar, zo meendogenloos zwaar, van verdriet, van eenzaamheid, van ellende. Dan komt er iets anders voor in de plaats. Een diepe dankbaarheid, dat we met die mens of mensen hebben mogen leven op deze aarde. Dat we ze als mens hebben mogen meemaken. In het lichaam van de aarde. Dat ze als ziel bij hen konden voelen. Want je bent een ziel. En je hebt een lichaam. in de absolute wetenschap, dat we eens allemaal door diezelfde poort gaan, naar die astrale wereld, naar de kosmos, waar we elkaar weer tegen zullen komen, waar we zien dat er andere werelden zijn. Dat kunnen we hier ook, maar ons denken is te beperkt. We kunnen niet verder kijken dan een paar treetjes in onze ontwikkeling. Een paar maar. Misschien nog niet eens twee. En twee naar boven en twee naar beneden. Misschien een halve sfeer. Een paar treetjes en een paar treetjes naar beneden. We zijn niet in staat om verder te kijken, om te zien dat er andere levensvormen zijn. En als we het zien, doen we het af als gevaar, en dat ze de aarde aanvallen en meer van dit soort eigenaardig denken. Zoals we hier op deze aarde als meer openstellen. Want het openstellen kan alleen... Als we met het leven om kunnen gaan, daar hoeven we niet voor te studeren, we hoeven alleen maar te herinneren wie we werkelijk zijn. ons ego weg te doen, een diepe sprong naar beneden te maken naar wie we werkelijk zijn. Naar ons absolute zelf. Naar de God die wij zijn. Dan kunnen we door een ander venster kijken. Groter, wijdser. We zien verder. We zien andere levensvormen. We zien de energie die om ons heen is. Voortdurend. Zien wat er werkelijk gebeurt. En we kijken naar het leven dat wij geleefd hebben en dat wij leven in dankbaarheid. En in liefde. Naar alles wat we mochten meemaken en kunnen meemaken. En ook mee zullen maken, lieve mensen. Ik denk dat het eh, nu wel een mooi besluit was. Eigenlijk Had ik vorige week besloten om maar eens te gaan spreken over de emoties. En over gebeurtenissen die mensen meemaken. En hoe daarmee om te gaan. En vooral de emotie. Nou, en het kwam eigenlijk door het vliegtuigongeluk in, uh, in Libië. De enorme emotie daaromheen. En waar ik naar keek. En ook de briefverschrijver van vorige week. Die toch ook schreef over... Over het overgaan. Het leek me wel een goede wijze om daar eens een keer op een, uh, op een, in een lezing uh, iets wat dieper op in te gaan. Nou, misschien heb je er wat aan gehad. Want we komen het allemaal tegen. Ik dank jullie in ieder geval heel hartelijk voor het luisteren. Als jullie niet al die slaapgevallen bent, want je hoort natuurlijk de stem. En de zemleraar luister je of een andere keer, of je denkt, nou ik weet het allemaal wel, het is allemaal goed. Maar misschien vind je het ook leuk om eens de mening van een ander te horen. Nou, niet direct mening, want die kan ook weer veranderen na een volgend inzicht. Heel graag tot volgende week. En euh, nou, al mijn lezingen zijn te horen op uh, www.ikrijkhra www, en vervolgens op uh, www.design.nl, want uh, daar, daar liggen ook alle, alle andere lezingen. En je mag me altijd mailen, hè, maar dat wisten jullie allemaal. En uh, nou, nogmaals bedankt voor het, uit, voor het luisteren en uh, heel graag weer tot volgende week. Tot ziens. Dag.